Drie uur Eefje kunnen met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Han ten Broeke is niet in voor de baan van minister van Buitenlandse Zaken. In een gesprek met een verslaggever van tv-programma Jinek laat de VVD er weten dat hij niet beschikbaar is om medische redenen. Ten Broeke is een van de mensen die in de wandelgangen genoemd worden als mogelijke opvolgers van Halbe Zijlstra. Een besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld, melden RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister Van Nieuwenhuizen wil naar meer tijd... om onderzoek te doen naar de uitbreiding. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden... maar er is veel verzet. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. President Trump wil een verbod op zogenoemde bampstaks in de VS. Met het opzetstuk op wapens kunnen in korte tijd veel kogels worden afgevuurd. Het voorstel komt een week na de schietpartij op een school in Florida... Bumpstacks zijn berucht sinds de schietpartij in Las Vegas vorig jaar. Toen opende een man het vuur op bezoekers van een countryfestival. Hij gebruikte bij de aanslag een wapen met bampstak. Vlak na die schietpartij beloofde het Witte Huis ook een verbod op het wapenonderdeel, maar toen kwam daar niets van terecht. Trump heeft nu het ministerie van Justitie opdracht gegeven met een verbod te komen. De Amerikaanse wapenlobby NRA steunt hem. Het raadgevend referendum wordt afgeschaft en daar wordt geen referendum over gehouden. De regeringspartijen houden vast aan dit plan, bleek tijdens een Kamerdebat. Forum voor Democratie diende vergeefs een motie van wantrouwen in tegen D66-minister Ollongren. Partijleider Baudin noemde haar een sluipmoordenaar van de democratie. Die uitspraak nam hij op verzoek van Kamervoorzitter Ariep weer terug. In de achtste finales van de Champions League hebben Chelsea en Barcelona gelijk gespeeld. Het werd in Londen 1-1. Messi wist voor Barcelona een nederlaag te voorkomen. En Bayern München walste op eigen veld over Besiktas heen. Het werd 5-0. Het weer nog. Droog bij min 2 tot min 4. Lokaal is kans op een mistbank. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden. En de rest van de week wordt het steeds iets kouder. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR Focus met Eveline van Rijswijk. Duizenden mensen in Nederland zijn chronisch uitgeput zonder dat er een duidelijke medische oorzaak voor is. Hun ziekte wordt chronisch vermoeidheidssyndroom of en meegenoemd. Psychologen beweren dat ze patiënten kunnen genezen... maar hun behandeling is volgens hun eigen gegevens meestal niet effectief... en sommige patiënten zijn zelfs zieker geworden van psychologische therapie. Mijn collega's van Focus TV brengen aanstaande donderdag een uitgebreide reportage. Hier te gast Lou Corsiers en de regisseur van de uitzending Jeroen Kortschot. Welkom. Lou, jij hebt te maken met een mee omdat jouw eigen dochter leidt aan de ziekte. Uh, hoe is zij eraan toe? Ja, dat klopt. Uh, onze Celine heeft al 17 jaar deze ziekte... En uh, ze is op dit moment 27. En ze is geleidelijk aan zover achteruit gegaan... dat ze nu de laatste ongeveer twee jaar huis en bed gebonden is. Ja, en uh, u bent zich gaan verdiepen in die ziekte... met het idee, ik wil weten wat ik voor mijn dochter kan doen. Dat klopt. Uh, juist omdat er zo weinig uh, in Nederland aan te doen is... en geleidelijk aan toch in het buitenland ook wel wat uh, signalen komen... dat er uh, Iets anders aan de hand zou zijn, ben ik me erin gaan verdiepen. Van oorsprong ben ik ook gezondheidswetenschapper. Dus ik ben aan de slag gegaan met het lezen van buitenlands onderzoek en Nederlands onderzoek. Ja, we gaan ook heel even luisteren naar Celine en haar ervaringen met de ziekte. Soms zeggen mensen wel eens, ik wou dat ik ook heel de dag in bed kon liggen. Maar dat is helemaal niet fijn, want ik heb overal pijn en ik kan geen goede houding vinden... En alles licht vervelend, alle matrassen, het maakt niet uit. Als ik dat zo hoor, denk ik dat er is ontzettend veel onbegrip voor Celine. Nou, we hebben in ieder geval de afgelopen tijd met heel veel onbegrip te maken gehad. En uh, dat geldt zowel in de medische wereld als ook in uh, alle sociale contacten die er zijn. Uh, mensen snappen helemaal niet wat er aan de hand is... Dus zelfs binnen de eigen familie zijn er sommige mensen... die hun twijfels hebben bij de ziekte die ze heeft. Dus misschien al 17 jaar lang heeft zij te maken met dat onbegrip? Uh, precies, en dat is ook een van de factoren... die het nog eens extra zwaar voor haar maakt. Ja. Um, wat ik me afvraag, hè, want het is een hele complexe ziekte. Uh, wat wordt gezegd dat dat oorzaken kunnen zijn? Uh, nou ja, hoe wordt het gedefinieerd? Kun je daar iets over zeggen? Um, als je kijkt naar uh, de Nederlandse wetenschappers van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, die gaan ervan uit dat er sprake is van uh, false illness beliefs. Dus uh, dat mensen een uh, foutieve opvatting hebben over het gegeven dat ze ziek zouden zijn. Um, overigens is dat grote nonsens, uh, wat wij uh, in ons onderzoek ook nader hebben aangetoond. De, uh, waar ze van uitgaan is dat mensen ooit een virale infectie of iets dergelijks hebben doorgemaakt... en dan daarna zich ziek blijven voelen. En omdat ze zich ziek blijven voelen, uh, zijn ze inactief. En dat zou er weer toe bijdragen dat dan uh, de ziekte in stand gehouden wordt. Waarbij wij bijvoorbeeld als ouders ook zouden kunnen worden aangemerkt... als een ziekte in stand houdende factor... Ja, dus uh, er wordt wel over oorzaken gesproken, maar het proces daarna, uh, he, waardoor het chronisch wordt, daar wordt van alles over beweerd dat dat ook tussen de oren zou kunnen zitten, onweerbiedig gezegd. En gelukkig is er nu uh, in het buitenland, met name in Japan, in Australië en in uh, de Verenigde Staten zijn er nu ontwikkelingen waaruit blijkt dat het wel eens heel anders zou kunnen zijn... en dat er wel degelijk sprake kan zijn... van een uh, stoornis in de sofwis, uh, stofwisseling van de cellen... van het lichaam van de patiënten. En dan heb je het dus ineens over een hele fysieke oorzaak. Ja, daar wil ik zo uh, op terugkomen. Ik wil eerst vragen, uh, voordat we naar Jeroen gaan... hoe is zij behandeld voor haar klachten in die 17 jaar? Um, Hoeveel ja, therapieën zijn er voorbij gekomen? Weet je, het, het eerste woord wat in mijn hoofd opkomt is mishandeld. Maar... Uh, Um, we hebben haar, nadat ze een jaar of drie ziek was... hebben we haar heel bewust naar een revalidatiecentrum gestuurd. Ik werkte toen zelf in de revalidatiesector. En ik was er ook van overtuigd dat met een revalidatiebehandeling... dat ze dan uh, een stuk vooruit zou kunnen komen. Dus ze is op een gegeven moment drie maanden lang uh, klinisch behandeld... in een revalidatiecentrum. Maar uiteindelijk is ze daar veel slechter uitgekomen. En voor de rest zoeken wij de behandeling vooral in het buitenland. Omdat je in Nederland alleen maar op onbegrip stuit. Ja, de ME wordt volgens de officiële richtlijn uh, gezien als een psychologische ziekte. Dokters gaan ervan uit dat er lichamelijk niets aan de hand is, maar dat patiënten... Psychologisch geholpen moeten worden. Jeroen Kortschot, regisseur van de aflevering Onverklaarbaar Vermoeid. Wat kwam jij tegen in de research bij dit onderwerp? Wat heeft je verbaasd? Nou, wat mij verbaasd heeft, is dat uh, psychologen zo'n grote broek aantrekken, als ik het zo mag zeggen. Zij weten niet wat er aan de hand is. Dokters weten ook niet echt wat er aan de hand is. Uh, maar formuleren daar wel een theorie over, over wat zij denken uh, dat er aan de hand is. En dat zijn eigenlijk onbewijsbare uh, dingen die zij zeggen. Zij zeggen, ja, iemand die voelt zich ziek. Uh, en die kan zichzelf dan blijkbaar ook ziek, ziek denken. Uh, maar als je dan vraagt, van hoe werkt dat dan in de hersenen? Hè? Hoe kan iemand zich dan ziek denken? En hoe kan iemand zich dan ook beter denken als die door jou behandeld wordt? Dan kunnen ze niet uitleggen hoe dat werkt. Uh, en als ik zeg, ja, maar je zegt dat het tussen de oren zit... dan wordt mij uh, Cartesiaans denker verweten. Dan zeggen ze, ja, maar jij ziet de, de ziel veel te veel afgescheiden van het uh, lichaam. Dat is ouderwets. Dus, er worden voortdurend... Uh, uh, argumenten gegeven die, die je afleiden van de, van de zaak. Uh, kijk, het is gewoon zo dat het ook wel logisch is... dat mensen die aan een ziekte lijden waarvan niemand weet hoe het ontstaan is, wat het is... waarvan we niet een duidelijk beeld hebben van... Uh, ja, jij hebt ME of jij bent chronisch vermoeid. Het is, uh, heel ingewikkeld om precies de juiste diagnose te stellen. Dat soort patiënten komt traditioneel bij de psycholoog terecht. Zeg maar bij de zielzorger... Uh, zo van, nou, ga maar naar de psycholoog. Kijk maar of je een beetje kan leren leven met de ziekte. En op zich is dat goed, maar op ergens hebben die psychologen gedacht... oh, nu kunnen wij het overnemen en kunnen wij die mensen genezen. Uh, maar ik denk dat het maximale wat psychologen kunnen bereiken... bij in ieder geval een groot deel van deze patiënten... is uh, troost uh, en een beetje leren leven met de klacht misschien. Ja. En, uh, en, en uh, ja, proberen het, het leven zo leefbaar mogelijk te houden voor, uh, voor die mensen. Dat is wel, een heel, dat is wel heel wat. Uh, maar dat hele idee dat je door anders denken uh, de, deze afschuwelijke ziekte zou kunnen, uh, zou kunnen genezen. Uh, de, komt op mij na twee maandjes studie absurd voor. Ja. Uh, er is een grote studie geweest uh, naar hoe zou dit ja, behandeld kunnen worden. En daar uh, zijn eigenlijk uh, nou ja, door heel veel psychologen uh, bepaalde therapieën uitgehaald. Waarvan gezegd is nou dat werkt. Uh, wat voor behandelingen zijn er voorgeschreven op basis van dat onderzoek? Um, ik neem aan dat je dan duidt op de PACE-trial ja. in uh, Kun je Engeland. uitleggen wat dat is? Ja, de PACE-trial was een, uh, inderdaad een heel groot onderzoek... met 641 uh, patiënten. In um, 2011, waar... meen ik, hè? Uh, in 2011 is het gepubliceerd, inderdaad, uh, in The Lancet. En uh, in dat onderzoek werd dus gezegd dat... Uh, uh, cognitieve gedragstherapie, dat was één, CBT... Cognitive Behavioral Therapy, en... Graded exercise therapie, graduele opbouw van uh, activiteiten, dat dat de aangewezen therapieën zouden zijn om vooruit te komen. Ja. En in een onderzoek zeiden ze ook dat uh, dat daarmee bewezen was. Dus dat was eigenlijk voor het eerst, even samenvattend, al jarenlang speelde dit. Uh, nou ja, dat chronisch vermoeidheidssyndroom bestaat. Uh, wat moeten we doen? En dat was voor het eerst misschien dat gezegd werd: dit is wetenschappelijk bewezen een behandeling voor dat syndroom. Ja, we gaan met die mensen praten. Uh, ja. We gaan ze inzicht geven wat er volgens ons aan de hand is. Mm -hmm. Bij die mensen. En dan gaan we afspreken. Je kan vandaag um, vijf minuten lopen. En morgen kan je zes minuten lopen. En overmorgen kan je zeven minuten lopen. Dat is de kern van die exercise. En dat is ook vooral het hete hangijzer, Want die, die psychiatrische behandeling... Die, die is op zich niet zo erg. Hè? Want dan kan je mensen leren om te dealen met hun klachten. Maar het gaat vooral over die exercise. Waarvan, waarvan er duidelijke aanwijzingen zijn dat dat bij sommige patiënten schadelijk is en tot teruggang leidt. Bij, bij je dochter ook, hè? Uh, nou, wij gaan ervan uit dat bij Celine dat, uh, de revalidatie daartoe heeft bijgedragen... dat ze achteruit is gegaan. Ja. En wat dat, uh, de PACE-trial betreft uh, kun je ook nog zeggen... dat daar uh, behoorlijk wat reuring over is ontstaan. Omdat achteraf blijkt dat de onderzoekers... halverwege het onderzoek hun uitkomstmaten hebben veranderd. Ja, wat, kunnen, kunnen we even op een rijtje zetten... wat was er allemaal mis met dat onderzoek? <tus> Dat is echt een heel lang rijtje. Ja. <laughs> Belangrijkste vondsten. Ja, je, je kan in zijn algemeenheid zeggen, want het ergste is... die PACE trial was een schandaal. Ja. Uh, want ze waren van plan... ze hebben van tevoren gezegd... oké, okay, als je dit scoort op een, op een scorelijstje van vermoeidheid... en van pijn en uitputting en zo, dan ben je genezen. Mm -hmm. nou, toen daar niet de juiste uitkomsten uitkwamen... Toen hebben ze gezegd, nou, oké, okay, je, als je dit scoort, dan ben je genezen. Dat, dat hebben ze precies. gedurende de studie gedaan. Nou, Dat is wetenschappelijk gezien een doodzonde... Uh, maar in de psychologie kan dat blijkbaar. Uh, dus dat hebben ze gewoon gedaan. Uh, dat is pas gebleken nadat ze door de rechter gedwongen zijn... om hun data uh, openbaar te maken. Dus er zijn patiëntenverenigingen... die zijn in Engeland naar de rechter gegaan... met een beroep op uh, ja, de Engelse wet op de openbaarheid van onderzoek. Uh, en die hebben dit dus onthuld. Dus ze hebben ook niet daar op elkaar over gespeeld. Ze hebben dat getracht te verhullen. Uh, er zijn allerlei uitkomstmaten die zijn onder de tafel uh, geschoven... of onder het tapijt geschoven. Kennelijk omdat ze niet uh, goed uitkwamen. Bijvoorbeeld... Een objectieve meting van hoeveel mensen bewegen met bewegingsmeters. Uh, ja, daarvan uh, is niet bekend wat, wat, uh, wat, wat, het, uh, wat het eigenlijk doet. Uh, die is bij Pees ook niet boven water gekomen, hè, die bewegingsmeters nog. Uh, of, uh, ik, ik dacht het niet. Nou ja, uh, en, het erover, maar. En, en dan willen ze dan dus ook niet geven. Uh, yeah. Dus ze hebben ze wel gemeten, maar ze willen de data niet delen. Dat is allemaal ja, best verdacht. Nou ja, en we hebben ook wat Nederlandse studies gekeken... Die door de psychologen aan ons worden gegeven. Hè? Die als Waarvan ze zeggen, nou kijk maar, dit is ons onderzoek. Kijk hier maar naar, dit klopt. En wat je dan ziet, is dat er, als het gaat om... Welke patiënten neem je in je groep mee? Dat is een hele heterogene groep. Absoluut. Dat ja. zijn dus ook mensen die, uh, die, die bijvoorbeeld voor kanker behandeld zijn, of mensen die Reuma hebben, of mensen die gewoon hele andere ziekten hebben. Met dan, als gevolg dan wel M. vermoeidheid, maar niet. Precies, ja. die zitten daarin. Vervolgens kijken ze naar, oké, okay, wanneer is iemand beter en wanneer is iemand uh, ziek. Nou, dat zijn allerlei uh, overlappende criteria. Om um een voorbeeld te noemen: als je op een bepaalde schaal 35 scoort en dan ben je doodmoe, kan je niet functioneren. En als je 34 scoort, dan ben je voorkomen gezond en genezen. En ja. zeggen ze dan. Nou ja, en dat is op een, op, met een vragenlijst met zeven vraagjes of zo. Maar er was nog dat een soort... andere bij Jeroen. Dat was een hele mooie Indy-Pace-trial. Daar was op een gegeven moment een van de entree criteria was dat je uh, 65 moest scoren op een uh, schaal uh, waarmee het fysieke functioneren werd aangeduid. Maar op een gegeven moment konden ze niet genoeg patiënten krijgen... om mee te laten doen het onderzoek. En toen hebben ze die verlaagd naar 60. Ja. Maar vervolgens, bij de criteria om beter te zijn... waren dus in feite waren een heleboel patiënten al... dat verschil tussen die 60 en die 65... die waren op voorhand al beter. Ja, ja. dus... dus... Op basis daarvan zou je kunnen zeggen, nou dat deugt niet aan het onderzoek. Dus, dus zowel de patiënten, de uitkomstmaat, uh, uh, de, ra de rapportage, hè, voel je je beter of niet. Ja, dan is er nog één hele belangrijke. Ja? En dat is dat er bij die, bij die exercise mensen afvallen. Soms wel 30 procent. Die doen niet meer mee aan het onderzoek. Die kapperden ermee. Uh, nergens in die studie staat wat er met die mensen gebeurd is. Dus ja. die hebben opgebeld van uh, waarom stoppen jullie eigenlijk. Want dat zouden natuurlijk heel goed de Ciline corsius kunnen zijn. Hè? Die ziek worden en die zeggen, ja ik kapper mij, ik word er ziek van. Ja. De groeten. En nergens in die studies zie je dat de onderzoekers die mensen hebben opgebeld of hebben opgezocht om te vragen van ja, waarom stop je eigenlijk met de studie. Dus eigenlijk levert die studie uh, voor een beperkte groep... misschien nuttige informatie op... maar eigenlijk over die hele grote groep van chronisch vermoeide mensen... levert het een slecht advies op. En zelfs een advies wat het dus... Uh, nou ja, in het geval van Celine haar uh, behandeling uh, een slecht effect op haar heeft. Ja, precies. En dat is een gevaar dat uh, door de psychologen in Nederland ook... gewoon keihard ontkend wordt. Maar ze hebben niets waarmee ze dat kunnen bewijzen. Nee, de, de argumenten zijn niet heel sterk. En uh, ik moet ook zeggen dat in de psychologie... dus ik heb dit natuurlijk voorgelegd aan mensen die ook wel kritisch onderzoek doen in de psychologie. Er zijn een aantal projecten die een replicatieonderzoek proberen te doen. Die proberen allerlei psychologisch onderzoek te herhalen... om te kijken of het wel deugt. Als ik ze dan, als ik er dan op wijs dat nou ja, bijvoorbeeld 20% van de mensen uitvalt... en niet nagebeeld wordt, dan zeggen ze ja. ja. Nu je het zegt, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Dat is eigenlijk wel een probleem. Yeah. Maar dat leeft dus in de psychologische wetenschap blijkbaar helemaal niet... dat dat inderdaad een probleem is als je mensen misschien zieker maakt. Na wandelust van REM praat ik verder met Lou Korsjes en Jeroen Kortschot over het chronisch vermoeidheidssyndroom. Tot zo. Looks like I a fast one. Looks like I went to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 Changed my clothes. I had to run the shower hot until the water froze. I brushed against confusion. I wanted time to grow. I want the sex. Got my signals crossed It's overwhelming because I'm all alone and I can't get back yet Back with my wonderlust, I'm searching for signals crossed. It's overwhelming because I'm all alone and I can't get back. I'm back with my wonder I got my signals crossed. It's overwhelming because I'm all alone and I can't get back. I'm back Ik praat met Luc Corsius en Jeroen Kortschot over het chronisch vermoeidbaarheidssyndroom. Uh, we hebben net al gesproken over wat het nou is. En uh, het onderzoek uh, wat daarnaar gedaan is wat niet helemaal deugt. Uh, en dat we eigenlijk midden in een enorme discussie zitten over het chronisch vermoeidheidssyndroom en de behandelingen. Uh, een heleboel behandelingen zijn afgeschoten. Maar toch uh, zijn er nog psychologen die uh, een pleidooi houden voor uh, gedragstherapie. Uh, en een daarvan is psycholoog Blijenberg. Daar gaan we even naar luisteren. Nee, maar u hoort mij niet zeggen dat dit nou de enige en de beste oplossing is. Maar op dit moment is dit de enige behandeling die uh, talloze malen inmiddels effectiviteit heeft aangetoond. We hebben mensen thuis bezocht die bedlegerig waren. We hebben ook behandeling aangeboden, maar wilden geen behandeling. Ik denk omdat de, de angst om uh, zeg maar, te verliezen wat ze nu hadden, uh, namelijk een stabiele situatie, en dat kan ik nog begrijpen ook, om die te verliezen. Dat het talloze malen gewerkt heeft, zegt hij. Maar ook angst om te verliezen wat ze hebben. Dat lijkt me een zware bewering als ik naar u kijk. Ja, het is werkelijk onbegrijpelijk dat hij dit durft te zeggen. Een dergelijke opmerking durft te maken. Want het is nergens op gebaseerd. Wij zien bij onze eigen dochter hoe het uitwerkt. Wij hebben alles geprobeerd aan activiteiten. Revalidatietherapie om het beter te maken. En dan komt hij nog steeds met uh, zo'n opmerking. En bovendien, hij zegt, het is keer op keer aangetoond. Als je naar de eigen onderzoeken kijkt van het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid, dan blijkt eruit dat ze de samenhang tussen het activiteitsniveau en de vermoeidheid niet hebben kunnen aantonen. Kunt u dat uitleggen? Ja, ze hebben uh, allerlei onderzoeken gedaan. Uh, waarbij ze dus uh, zowel de fysieke activiteit hebben bekeken als uh, de vermoeidheid hebben gemeten. Uh, waarbij ze dan uh, aangeven dat mensen die cognitieve gedragstherapie... met zo'n stimulerend programma om op te bouwen hebben gevolgd... Uh, dat die minder vermoeidheid aangeven... Ja. maar dat hun activiteitenniveau hetzelfde is gebleven. Dus dat dat verband er niet is. Ja. Terwijl dat wel is waar die zich steeds op baseert. En, want het gaat om gedragstherapie. Uh, ja. En die gedragstherapie bestaat eruit dat uh, er advies wordt gegeven... of gepraat wordt van nou hoeveel kun je aan... Uh, qua beweging en qua activiteit... Gedurende die gedragstherapie wordt de patiënt gestimuleerd... om geleidelijk aan op te bouwen en steeds afspraken te maken... waar hij zich dan aan moet gaan houden... om bepaalde activiteit uh, langer vol te houden... of met meer intensiteit te doen. Ook als die persoon zich eigenlijk heel slecht voelt... dan moet die afspraak... Ja, en dat is dus eigenlijk tegenstrijdig... aan het oorspronkelijke begrip van cognitieve gedragstherapie. Daarin wordt mee bewogen met de patiënt. Maar in deze specifieke vorm van het NKCV... wordt steeds opgebouwd en moet hij mee... Ja, yeah. En die patiënten zeggen dan wel dat ze zich iets beter voelen. Dat, is, dat zie je vaak hè, bij, bij therapie. Dat uh, yeah. mensen meepraten met wat de bedoeling van een therapeut is. Maar als je dus kijkt naar de metingen van hoe ze zich voelen... dan voelen ze zich nog... of, of, of hoe, hoe ze zich gedragen bedoel ik, sorry. Dan voelen ze zich nog net zo slecht. Yeah. Uh, want ze bewegen niet meer. En ze, gaan niet, ze worden niet actiever. Uh, dus het helpt niet. En, en is dat ook niet het grote probleem met zelfrapportage uh, in het algemeen? En, en zien jullie daar een oplossing voor... Wat kan je daaraan doen? Weet, zie jij er ja. een oplossing voor? Nou ja, zelfrapportage in het algemeen, ook weer het NKCV, heeft een aantal studies gepubliceerd. Onder andere eentje in 2009. Waarin ze zelf zeggen van de zelfrapportage instrumenten stroken niet met objectieve metingen. Het beste instrument kwam 70% overeen met wat het werkelijk was. Dus voorspelden het in 30% van de gevallen verkeerd. Ja. Nou, wat dan de oplossing is... is meet vooral met de middelen die je hebt om het goed te meten. Namelijk met een actometer. En dan zul je zien dat patiënten er geen donder mee opschieten. Ja, ja ik denk eerlijk gezegd dat, dat heel veel van die patiënten... Je, je moet eerst een soort onderscheid zien te maken... in mensen die, die echt zo ziek zijn als Celine. Want er zijn ongetwijfeld mensen die... Uh, de ziekte van Crohn hebben, die reuma hebben of die MS hebben... die baat hebben bij cognitieve gedragstherapie... en die er waarschijnlijk niet zieker van worden. Dus je moet een manier zien te vinden om de mensen die echt ME hebben... Uh, te onderscheiden. Ja, En ik denk eerlijk gezegd de enige manier van therapie is... heel intensief, met heel veel uh, deskundigheid erbij. En kijken uh, uh, wat een patiënt aan kan... En, en waarom die bepaalde dingen niet doet... of dat een lichamelijk ding is of misschien toch bewegingsangst of zo... Uh, maar dat is dus heel intensief en heel duur. Ja. En ik heb de indruk dat de schoen daar ook een beetje wringt... dat uh, mensen eigenlijk wel klaar zijn met die patiënten. Uh, want ze zijn allemaal al vier keer onder de scanner geweest... en ze hebben alle bloedonderzoeken al gehad... En uh, uh, ergens is er een soort sfeer van het moet maar eens afgelopen zijn... want we kunnen het niet vinden en ze hebben niks. Ja. Uh, en dan is de neiging niet om er nog eens een keer uh, vijf therapeuten tegenaan te gooien... Om die, om die behandeling goed uit te tunen met mensen. Maar dat is denk ik wel wat er moet gebeuren. Ja, dus bij wijze van spreken moeten, moeten sommige mensen misschien wel tien therapieën ondergaan... om te zoeken van wat werkt nou wel, wat werkt nou niet. Nou ja, in ieder geval... Uh, er moet in ieder geval heel goed op gelet worden... Uh, dat, ze, dat ze zichzelf niet in de in De soep draaien om het zo te zeggen, want dat gebeurt ook vaak. Jonge mensen die die hebben misschien wel uh, bijkomende psychologische klachten, maar die willen wel. Uh, Celine wilde wel toen ze, ja. toen ze 17 was, die wilde huis wel leven. We hebben in de reportage een danser van 17, uh, sorry, een danser van, uh, van 35 die wil heel graag weer dansen. Ik heb allerlei mensen gesproken en uh, ik heb ze ook bezocht. Uh, jonge mensen met, met ME. Er is geen sprake van dat die uh, een soort, uit een soort ziektewinst, hè, wat psychologen dan zeggen, uh, omdat ze dan nou zo lekker veel aandacht krijgen en de hele dag op bed blijven liggen. Yeah. En in een rolstoel gaan rondrijden en naar de Mentioolschool gaan terwijl ze eerst op het VBO zaten. Yeah. Uh, Um, die mensen willen wel en je moet ze goed begeleiden. Ja. Want, uh, jullie leveren duidelijk kritiek hè, op, op dat uh, dergelijke psychologen... die nog steeds vasthouden aan die therapie... en dus ook inderdaad dingen zeggen als er is zoiets als een ziektewinst. Uh, hoe wordt daarop gereageerd uh, op jullie kritiek? Um, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Blijenberg, die net aan het woord was... Um, en ook Van der Meer, zijn collega... Uh, die roepen dan, het is een kleine militante groep patiënten uh, die ongefundeerd uh, kritiek levert. Nou, intussen, het is geen kleine groep militante patiënten, want het zijn intussen een hoop wetenschappers in het buitenland die dezelfde kritiek leveren. En ongefundeerd, mehoela zou ik zeggen, want uh, wij hebben net een artikel geleverd. Mark Fink samen met uh, dokter uh, Simon Gatine heeft net een uh, vernietigend artikel over de fitnet studie uh, opgeleverd. Professor James Corn in Amerika heeft net een vernietigend artikel geschreven. naar aanleiding van een van hun publicaties. Dus. Uh, Hoewel ze van het NKCV steeds proberen te zeggen... van uh, er is geen gefundeerde kritiek, die is er wel degelijk. Ja, dus u, u krijgt steun vanuit de wetenschappelijke wereld. Ik bedoel, natuurlijk is de wetenschap ook altijd een discussie. Maar ook de Gezondheidsraad uh, heeft zich nu uh, uitgesproken... of eigenlijk uh, nog niet uitgesproken. Ze zijn nu bezig, hè, het adviesorgaan van de regering... die een onderzoek heeft ingesteld naar de behandeling van NME. Ze zijn al drie jaar bezig. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, voor mijn gevoel, ik vind het jammer dat ze... Uh, het rapport van het Institute of Medicine in de Verenigde Staten nog een keer zo nodig moest overdoen, want dat was een heel gedegen rapport. Waarin uh, door heel wat wetenschappers ook uh, wordt beweerd: van het is een ernstige, complexe sy fysieke systeemziekte. Um, daar zijn ze nu nog eens een keer overheen gegaan. Daar hebben ze heel veel tijd voor genomen. En ik ga ervan uit dat ze tot dezelfde conclusie zullen moeten komen. Ja, de berichten die mij bereiken uit, de, uit die commissie. Ze zijn er dus zo drie jaar bezig. wordt woordvoerder van de gezondheidsraad zei tegen mij dat hij dat nog nooit had meegemaakt. Dat er een speciale commissie is waar, die drie jaar lang niet tot overeenstemming kan komen over een bepaald onderwerp. Ja. Um, de mensen die ik heb gesproken, die zeggen ja, dat rapport van de Institute of Medicine, wat erkenning is van. Uh, van de zaak van de patiënten en hun, en hun naasten... dat het een aparte ziekte is... en dat een cognitieve gedragstherapie met graded exercise gevaarlijk kan zijn... dat gaan ze waarschijnlijk wel overnemen. Alleen er zijn ook een aantal leden uh, in die commissie, uh, psychologen... die zich daartegen verzetten. Uh, en dat is heel vervelend voor de gezondheidsraad... want die willen graag met een einduidig advies komen. Ja. Ze, nou, ze zijn er zo drie jaar aan het knokken... en de gezondheidsraad heeft, heeft gezegd dat sinds het voorjaar van 2018... Uh, met, een, uh, met, een, met een rapport komen. Dus ik mij benieuwd, want volgens mij worden ze het niet eens tot op, uh, op heden. Dus dat blijkt ook daar weer dat er een strijd is binnen de Gezondheidsraad. En met name dus vanuit de psychologische kant... Uh, waar gedragstherapie natuurlijk uh, populair is voor heel veel andere aandoeningen. Ja. Uh, ja, om, om daar kritiek op te leveren. Uh, ja, hoe nu verder? Waar, waar ziet u mogelijkheden? Uh, zijn er uh, nieuwe hoopvolle behandelingen, medicijnen? Uh, wat denkt u? Nou, ik hoop dat er een paar dingen gaat gebeuren. Ik hoop dat in ieder geval de richtlijnen in Nederland veranderd worden. Dat daar niet meer deze behandelingen als eh, eerst aangewezenen staan opgenomen. Want dat heeft ook weer eh, consequenties voor de sociale verzekeringswetten. Waarin patiënten dan in feite gedwongen worden om deze behandeling te ondergaan. Dat is één. Daarnaast hoop ik dat er toch eh, op vrij korte termijn een diagnostische test eh, wordt gevonden. Daar is eh, onder andere professor Ron Davis eh, aan de Berkeley eh, Universiteit in Californië mee bezig. En er zijn mensen aan de Griffith University in Australië mee bezig. Dat zou stap één zijn. En stap 2 is dan dat er vervolgens ook gezocht wordt naar medicatie die die celstofwisseling zou kunnen beïnvloeden. Ja, u noemt celstofwisseling, uh, want dat is een mogelijke aanwijzing, uh, een fysieke aanwijzing hoe de ziekte in elkaar steekt. Ja, Um, er is iets uh, vreemds ontdekt en dat is zowel in Japan als in Australië als in Amerika ontdekt. Namelijk dat de stofwisseling in de lichaamscellen zelf, dat die verstoord is en dat uh, de energieomzetting onvolledig plaatsvindt. En dat er in plaats daarvan in elke cel uh, lactaat wordt geproduceerd. Dus een lactaat is uh, melkzuur, dezelfde stof die je in je spier ontwikkelt als je Ja. Levert spierpijn op en levert ineffectief gebruik van je spiercellen op. Nou, dat zie je dus vervolgens in elke lichaamcel. En dan kun je je voorstellen wat voor probleem dit oplevert bij deze patiënten. Ja, dus dat zou een, nou een, een mooie aanwijzing kunnen zijn dat dat de ziekte veroorzaakt. En daar ook een uh, oplossing voor kunnen bieden. Nou ja, of het precies de ziekte veroorzaakt of een gevolg is. Maar het zou ja. wel in ieder geval een aangrijpingspunt kunnen vormen. om van daaruit verder en dieper te zoeken. Ja. ja, ik moet wel zeggen, in Nederland wordt er ook wel weer fundamenteel onderzoek gedaan. Onder andere ja. door Van der Meer, die zich dus voor een deel bij de psycholoog heeft aangesloten. Maar die toch... Dat is dus ook het dubbele van de hele zaak. Hè? Ze zeggen, het zit tussen de oren. Maar we doen toch nog even voor de zekerheid wat fundamenteel onderzoek... om te kijken of we naar een oorzaak uh, op het spoor kunnen komen. Um, wat wij nog gefilmd hebben en wat ook in de reportage zit... is een idee dat uh, die problemen met de zelfstofwisseling misschien veroorzaakt worden door ons immuunsysteem. En dan specifiek uh, het immuunsysteem in het brein. Wij ja, dan zijn we weer terug bij de naam ME, toch? Ja. Want daar ging het al over dat het in de immuuncellen ja, zit. Uh, chronische ontsteking van, van de hersenen. En uh, ja, die, die, die immuuncellen in de hersenen... En die zijn fascinerend. Want die worden de laatste tijd in verband gebracht met allerlei uh, kwalen. Uh, waaronder schizofrenie, Alzheimer. Ja, en misschien dus ook uh, ME. En uh, ja, als we dat kunnen vinden... dan is een diagnostische test misschien dichterbij. En misschien ook wel een behandeling. Ja. Nou, laten we het hopen dat dat, dat gevonden wordt. Uh, ja, in de tussentijd uh, moet uw dochter hiermee leven. Uh, wordt zij nu wel op een of andere manier behandeld? Uh, zij krijgt door, behandeling door een specialist in het buitenland... Uh, maar die is eigenlijk vooral gericht op het uh, minimaliseren van de negatieve effecten. En pakt niet echt de oorzaken aan, want daar zijn geen middelen voor op dit ja. moment. Dus dat is eigenlijk om haar leven draaglijker te maken? Om haar leven draaglijker te maken. Om uh, ervoor te zorgen dat zij in ieder geval nog iets uh, kan deelnemen aan het leven met ons. Ja. Maar dat is al minimaal. Ja. Jeroen, hoe kijk jij dat tegenaan? De mensen die je gesproken hebt, uh, welke manieren vinden zij om het leven zo draaglijk mogelijk te nou, maken. Nou, dat is wat mij uit mijn slaap had. Uh, bij veel van, van die patiënten ook... Uh, het heeft mij erg aangegrepen om Celine te leren kennen... en, uh, en, uh, en haar ouders. Um, ik, ik heb grote bewondering voor mensen die... Uh, die uh, doordat ze zich zo in de wetenschap hebben verdiept... weten dat het nog ver weg is. Een oorzaak en een, en een medicijn. En toch uh, met hun kwalen strijden... en proberen uh, er te zijn voor, uh, voor hun naasten. Um, het, het is echt... als je... Uh, zeg maar de ernstige gevallen zijn, zijn echt ernstig, gehandicapt en heel ziek. Uh, ik heb een verslag gelezen van een toetsingscommissie van de, van de, voor euthanasie. Yeah. Van een mevrouw die, waarbij euthanasie verleend is, uh, een paar jaar geleden. En, en da, ja, dat is, was een hele, hele, hele korte uh, assessment van die, van die toetsingscommissie. Uh, die mensen waren er al heel snel van aftuigd dat, uh, dat er in dit geval. Uh, sprake was van, van, uh, van ondraaglijk lijden. Ja. En uh, wat ook uitzicht was. En, en uh, ja, dat is helaas de realiteit voor een onbekende groep patiënten. Om daar nog even op te reageren. Als je dat dan vergelijkt met de uitspraak van uh, Gijs Blijenberg. van die mensen hebben het wel comfortabel. en die vinden het wel prettig om even vast te houden aan een huidige situatie. dan staat dat toch in contrast met elkaar. Zeker. Dat, ja. Uh, ja, dat is toch iets heel anders. Ja. Laten we hopen dat we erachter komen waar dit vandaan komt uh, en vooral ook uh, hoe we het kunnen behandelen. Hartelijk dank voor jullie komst. Aanstaande donderdag, vijf en half tien. Focus. Alles over dit chronisch vermoedheidssyndroom. Naturally, the energy I send never. Nothing left to blame for any of my pain. I don't rip up the page and jump the train. I guess that I'm stuck with it, fuck with it, done, did it, many a moon, original MC can carry a tune, fairly maroon, on my own island, keep gliding, freestyling through life, just riding the light, all I do is try, to identify, the who and the why, the fuck, when and where, all I do is stay. Gotta let it go, let it flow, cause I know, I know, I know, I sanity Insanity or passion, I don't wanna see my rations dwindle, time is passing quickly, so I gotta find that thing. rekindle memories before I swindle myself and things worse are simple, simple, simple. simple. Technoloog Wim Bouw vertrok na zijn promotie met de Rubicon beurs. Een beurs die wetenschappers de kans geeft om internationale ervaring op te doen. Naar de University of Connecticut. Om zijn onderzoek naar de functie van gebaren en taal voor te zetten. We hebben hem aan de lijn. Goedenavond Wim. Het is bij jou natuurlijk uh, avond. Ja, goedenavond, goedenacht voor jullie. Ja, dankjewel. Connecticut, uh, een heel andere omgeving dan je gewend was, denk ik? Ja, zeker. Ja, het, is, uh, het is goed verbosst. En ik, ja. uh, ik woonde zelf in Amsterdam. Uh, het is wel een, een hele andere sfeer. Maar um, goed te vertoeven eigenlijk. Ik, ja, en... uh, de rust uh, uh, doet me goed. Ja, je, hebt, je zou niet weten dat er zoveel natuur was... als je dan vanuit Amsterdam komt en daar uh, naartoe gaat. Is, is het een beetje een grote nee, ja, universiteit? Uh, ja, ja, de universiteiten zijn, zijn enorm. Je uh, zit op een campus uh, van het uh, dorpje of stadje... En de gemiddelde leeftijd is hij iets van 19, maar omdat ook alleen maar studenten wonen. Dus het is enorm eigenlijk. Het is een klein dorpje, maar het is ook alleen de universiteit. Dus dat is iets niet wat, uh, wat ik ken van Nederlandse universiteiten. Ja. En, en hoe lang ben je er inmiddels? Uh, nu vijf en een, half een maand, als ik het goed bereken. Ja. Okay. ja. En, en qua werksfeer, is dat nog compleet anders dan de Erasmus Universiteit waar jij gepromoveerd bent? Um, nou, ik denk in zijn algemeenheid misschien dat de Amerikaan wat meer de wetenschap echt bezielt. Of in ieder geval de wetenschappers die ik nu omheen heb, die, zijn wel, uh, uh, die werken hard, laat ik het zo zeggen. Ja. En um, ik, ik heb het gevoel dat ze dat. Het is, je bent wetenschapper en um, dat ben je. Het is geen werk of zoiets. En ik zeg niet dat dat in Nederland altijd zo is. Ik kan dat kan je niet zeggen, jouw collega's denken nu... Ik merk uh, dat dat er hier wel. Uh, ik merk dat het, uh, dat het hier misschien extra zo wordt uh, beleefd. Ja. Maar ik, ik weet niet of dat echt een, uh, dat, dat, dat is een verschil is... Uh, wat misschien licht, licht anders is. Maar... Ja. Uh, je bent helemaal naar Connecticut gegaan. Wat ben je aan het onderzoeken? Uh, ik doe onderzoek naar uh, uh, hoe de handbewegingen... die spontaan ontstaan tijdens het praten... hoe die uh, synchroon lopen met spreken... Ja. Um, er, lijken er zijn goede aanwijzingen dat uh, wanneer we naar uh, mensen kijken en hoe die handbewegingen, wanneer die voortkomen, is vaak wanneer we bijvoorbeeld een klemtoon geven in, uh, in een bepaald deel van onze spraak. Uh, we kunnen dingen ritmisch, uh, extra nadruk geven door zijn handen snel even te bewegen. Maar we kunnen ook iets uitbeelden uh, of we kunnen iets aanwijzen. Maar eigenlijk al die gebaren lijken uh, juist uh, synchroon te lopen met spraak en wel wel met het moment dat je um, een extra nadruk geeft. Ja, en, dat doet vermoeden dat, um, dat dat hoort bij wat jij zegt, die handbeweging. Dat je dat niet zomaar een beetje doet. Nou, het is, het is sowieso natuurlijk zo dat wij vaak handbewegingen maken. Bijvoorbeeld als ik zeg een bal, dan kan het voorkomen dat ik een bal even snel uitteken. Maar uh, waar ik specifiek geïnteresseerd in ben... Wanneer we die gebaren, op, op, in, in hoeverre die bewegingen die we maken ook daadwerkelijk met de, met de patronen van onze spraak meelopen. Dus uh, als ik bijvoorbeeld een nadruk uh, leg op een bepaald woord. Waarom is het juist dan dat ik mijn gebaren extra snel laat bewegen bijvoorbeeld. Dus ik kijk uh, naar handbeweging door middel van een sensor die uh, meet de beweging door de tijd heen. En die bewegingen probeer ik uh, te vergelijken met de, de contrastverschillen in, in spraak. Ja. En het lijkt erop, dus onze eerste bevindingen zijn, dat ongeacht je een gebaar hebt die bijvoorbeeld iets uittekent. Of een gebaar die iets, die iets aanwijst. Of een gebaar die ritmisch mee uh, loopt met de spraak. lijken lijkt ze dus allemaal uh, hun snelheid aan te passen aan een bepaalde contrastverschil in de toonhoogte. Um, iets wat, wat, wat al werd vermoed, maar nog nooit echt uh, zo nauwkeurig is gemeten. En je zegt contrastverschil in toonhoogte, dat moet je me even uitleggen. Ja, ja, tuurlijk. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen baba. Ba. Dus daar leg mijn contrastverschil eens op het einde. Ik zeg een, een zekere stress op het einde. En dat zou je kunnen meten in bijvoorbeeld de uh, verschillende toonhoogte. En dat doen we eigenlijk constant als we aan het spreken zijn. Als, we, als je iemand hebt die uh, heel monotoon praat, dan heb je heel weinig contrastverschillen. Maar als je uh, mensen hebt die enthousiast zijn of uh, uh, proberen iets te benadrukken, dan zal je altijd zien dat, dat er bepaalde contrastverschillen zijn. En je ziet dus ook in gebaren dat als ik, als ik uh, of ik merk het ik zie het nu me vaak mezelf doen, als ik bijvoorbeeld er een nadruk leg, ja. dan uh, tendeer ik ook mijn handen te bewegen en op wel een soort van gelijke, um, met een gelijke energie. Doe je dat en nu dat ook Dat vinden we je met inderdaad ook, kunt? Ja, ja, ja, ik ben constant aan het gebaren. Wat eigenlijk best wel vet is als je zelf gebaren onderzoekt, omdat je er vaak op aangewezen wordt. Ja. Maar. Um, ja, zeker. Ja, het, is, het is iets wat we allemaal doen. Het is iets wat we uh, doen uh, uh, onbewust. En ook vaak in situaties die eigenlijk helemaal niet communicatief zijn. Uh, want mijn gebaren kunnen jullie nu niet zien. Nee, ik vind het leuk dat we hier spreken... maar ik heb geen idee wat je nog meer aan het doen bent, inderdaad. Ik nee. heb ook <laughs> begrepen dat, uh, dat ook blinde mensen die gebaren maken... waar je al helemaal zou zeggen van... nou, dat heeft misschien niet zo'n nut om dat nog te doen... Dus het is bijna een automatische. Ja, zeker. Uh, blinde mensen uh, van geboorte blind... die praten met andere mensen die van geboren blind zijn... nog steeds mensen gebaren. Dus het lijkt erop dat uh, op een of andere manier... de, de handen al vroeg gekoppeld worden met, uh, uh, met spraak. En de vraag is hoe dat kan. En uh, er zijn ook hele theorieën over dat... bijvoorbeeld wanneer spraak ontstond is ongeveer... Uh, is juist in concert gegaan met, met, met de handen bewegen. Dus ja. daardoor uh, zouden ze misschien uh, al evolutionair gekoppeld zijn. En zou het kunnen zijn maar, dat we al eerder handbewegingen maakten... om met elkaar te communiceren en toen pas zijn gaan leren praten? Ja, nou, dat is weer een andere theorie. Uh, dus dat we eerst zijn onze handen zijn gaan bewegen... en uh, vanuit daaruit uh, spraak zijn gaan ontwikkelen. Um, daar houd ik me niet in eerste instantie mee bezig. Ik nee. vind dat we... Um, interessante vraag, maar ik denk wel dat ook, ook mijn onderzoek laat zien... Dat er, een, uh, ja, dat er zo duidelijk een bepaald verband is uh, van het cognitief systeem. Dus het systeem moet praten, maar gebruikt daarbij ook zijn handen. En eigenlijk, je zou, je zou verwachten dat het iets is dat je, wat juist meer moeite zou kosten... om alle twee uh, je handen te bewegen en je spraak nog eens te, uh, te, te organiseren. Maar het lijkt erop dat het systeem daarmee juist iets... Iets versimpeld. We weten niet wat, dat mm -hmm. is de vraag. Yeah. Maar um, in, uh, op één manier, dus het lijkt erop dat we onze toonhoogjes zo direct koppelen met onze handbewegingen. Um, de vraag is waarom. Yeah. Uh, en mijn vraag is nu, uh, tot hoeverre is dat het geval? Ja. Yeah. Dus jij wil eerst weten van, uh, hoe ziet dat eruit? Uh, hoe, hoe doen we dat? Uh, en uh, ik neem aan, je laat mensen praten. Uh, je filmt ze en dan ga ja. je daar verder kijken? Of hoe werkt dat? Ja, ja. mensen vertellen een verhaal na. Wat uh, al geheel bekend is, dat dat, dat, dat uh, gebaren opmerkt. Dus uh, kan, kan je ons vertellen wat voor na. soort verhaal? Ik ben wel benieuwd. Ja, het is een, het is een, um, dus er is een boek geschreven van een beroemde gebarenonderzoeker... en die heeft de... de en Tweety en Sylvester cartoon gebruikt. En ja? dat is nu een soort van uh, running back geworden. Iedereen, iedereen gebruikt die cartoon. Maar ook omdat, die, omdat iedereen weet wat voor type gebaren daar ontstaan. Dus die ja. heb ik ook gebruikt. Maar in mijn onderzoek meten we dan dus, uh, verschillende toonhoogte. En hebben mensen een, een, een, een lichte handschoen aan met een sensor waarbij ik de bewegingen meet. En, en dat meten van die beweging, dat is nieuw voor jou. Jij bent opgeleid als psycholoog. En uh, begeeft je nu eigenlijk op het vlak van bewegingswetenschappen. Ja, zeker. Dus ik zit bij een instituut... wat uh, um, eigenlijk van oudsher en nog steeds gespecialiseerd is... in uh, hoe mensen handelen. Dus het is bijna een bewegingswetenschappelijke uh, benadering. Mm -hmm. uh, in gebarenonderzoek het meeste, um, het is het meest psycholinguïstisch... Uh, psycholinguïstisch. Um, en uh, psychologen zijn er geïnteresseerd in. En, uh, maar nooit van oudsher dus mensen die specifiek willen kijken naar die bewegingen. Uh, dit is wel een ontwikkeling, dus uh, we zijn zeker niet de eerste, maar het is uh, nog iets wat, wat veel, waar veel ontwikkeling kan worden gemaakt. Dus kijken specifiek naar bewegingen door de tijd heen en, en kijken hoe dat relateert tot uh, die verschillende to uh, toonhoogte bijvoorbeeld. Ja, en je noemt ook die toonhoogte, zijn er nog andere um, factoren waar je uh, nou ja, op zou kunnen letten als je dat gaat analyseren? Ik zeg nou, ik let, ik let nu hierop, maar mogelijk in de toekomst kan je ook hier en hier naar kijken. Ja, dus uh, er is bijvoorbeeld onderzoek, uh, bekend onderzoek, dat wanneer mensen een, een, met de twee vingers een wat groter object oppakken, dat in mond ook een klein beetje open, open, open gaat. Ja. En als het een kleiner object is, dan gaat, het op, dan gaat de mond ook een klein een stukje open. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou ja, we kunnen kijken of uh, misschien uh, de lip wijten, of dat niet automatisch al gecorreleerd is met de manier hoe wij bewegen... Dus dan kijken we niet per se naar spraak of naar... Dus ik kijk naar uh, de, de, de trillingen van de stembanden. Mm -hmm. Maar ik zou ook kunnen kijken naar de bewegingen van de lippen. Ja. En uh, dan wordt het een enorme puzzel. Want dan, dan ga je nou ja, met de, de beweging van de lippen... maar ook uh, de, de trilling en dus de hoogte van de stem uh, bekijken. Um, je combineert daarmee de psychologie en de bewegingswetenschappen. Heb je nog andere velden nodig om dit op te lossen? Uh, ja, nou ja, dat is, dat is eigenlijk wel met, met gebaaronderzoek zo. Uh, ik kijk, je kan altijd maar op een deel focussen. Dus het is ook zo dat gebaren lijken iets uit te beelden... waarin waar spraak over wordt gepraat, is het semantische deel. Ja. Dus het, we weten heel goed dat gebaren in die zin synchroon lopen... met het semantische deel van spraak. Ja, dus de betekenis um, van uh, wat er in de tekst... Ja. Ja. Dus je kan ze ook een Ja, en nu blijkt geven. het zo dat... Ja, ja, dus je kan op verschillende manieren hier naar kijken. En daar heb je zeker uh, ook kennis nodig van linguistische structuren. Dus bijvoorbeeld, we weten ook in gebarenonderzoek... dat wanneer wij gewend zijn een bepaalde zinstructuur aan te houden... dat je dat ook in gebaren ziet. Terwijl je dat niet zou verwachten, omdat gebaren altijd iets wordt gezien... als een, als een uh, meer abstracte uh, voorstelling. En niet een, het houdt niet een, een soort zinsmatige... Uh, lineaire vorm aan. Dus wat we inzinnen. We moeten één woord zeggen voordat de ander komt. Zo'n gebaren kunnen we dat veel holistischer aantonen. Maar het lijkt dus ook dat gebaren... ook weer um, linguistische structuren aanhouden. Dus het is allemaal... Het is goed complex. Ja, ik snap het inderdaad. Of niet eigenlijk. Uh, hoe, uh, hoe nauwkeurig valt spraak en gebaar samen? Je hebt het nu kunnen combineren. Hoe, ja. hoe, ja. hoe, hoe spraak... Nou, snel nadat ik praat uh, gebaar ik al. Ja, voor mij, ik was daar heel erg verbaasd over. Dus wanneer ik een gebaar maak, lijkt het zo te zijn... dat wij vinden dat binnen 50 milliseconden... dat er een piek in snelheid gelijk, ongeveer gelijk loopt... dus uh, plus minus 50 milliseconden met de piek in toonhoogte. Nou, dit is extra sterk voor gebaren die ritmisch zijn. Dus de gebaren die wij maken... Uh, wat je vaak ziet is, mensen zeggen iets... maar ze, ze bewegen handen op en neer. Met kleine bewegingjes uh, En ja. dat noemen we dan b-gestures. Nou die lijken al heel kort gecoördineerd... met die piek- en toonhoogte... in termen van de snelheid die ze maken. Dus, uh, en dat is ongeveer 50 milliseconden. Maar we vinden dit ook... Um, ook rond um, iets meer, dus je zal misschien 70 tot 100 milliseconden nauwkeurigheid hebben... maar ook rondom de piek- en toonhoogte, zelfs als ik een bal uitbeeld... dan de snelheid dat ik dat doe, um, die lijkt heel dicht gecoördineerd met de piek- en toonhoogte. En dat, zou je dan en dat ook... is dus 50 milliseconden, 100 milliseconden. Ja. In die tijd moet je denken. Dat zouden we dan ook in het brein terug kunnen zien, lijkt me, dat dat... dat... Dat het gedeelte van mijn brein wat mijn taal coördineert ook uh, mijn uh, bewegingen aanstuurt. Uh, ja. ja, de vraag is wat, wat, wat voor informatie je het meer zou geven als we weten dat dat zo is. Want ik, ik neem aan, ik, laten we aannemen dat we dat kunnen vinden in het brein. Ja, ja dan, uh, dan. Maar ja, zeker. Ja. Uh, je, je neemt al, hoeveel proefpersonen heb je? Ongeveer? Wat, wat we hebben we nu uh, 15 minuten aanspraak door vier proefpersonen. Ja. En we, gaan nu, uh, uh, we gaan nu een grotere studie doen van 20 proefpersonen. En dan gaan we ook kijken naar uh, mensen die uh, Amerikaans-Engels als tweede taal hebben geleerd. Mm -hmm. Dus we willen ook kijken: nou, is het zo bijvoorbeeld dat als jij meer. Uh, als je beter bent in, in een taal, als je beter uh, op woorden kan komen, uh, omdat het je eerste taal is in plaats van je tweede taal. Um, of dit ook een effect heeft op de mate van synchroniciteit van je gebaren ja. en je spraak. Dus dan zou je misschien een vertraging zien omdat die taal niet mijn eerste taal is? Is dat de hypothese? Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben, dit is allemaal ik heb, ik heb, Ik heb wel ideeën erover, ja. maar je zou zelfs kunnen verwachten dat wanneer... Um, wanneer we ergens ons best doen om uh, uit woorden te komen... of uh, op woorden te komen... kan ik me ook voorstellen dat mensen meer rigide met hun gebaren omspringen. Ik denk altijd dat het systeem een zeker een soort van flexibiliteit nodig heeft... om te functioneren. Dus ik kan ook best voorstellen uh, dat het andersom zou kunnen zijn. Als, als ik bijvoorbeeld uh, met moeite op woorden kan komen... zal ik misschien uh, meer mijn gebaren en mijn spraak met elkaar gelijk laten lopen. Juist omdat het misschien... Uh, het cognitief systeem, dus het op woorden kunnen komen, zou kunnen verlichten. Ja, dus dan Maar het jou... uh, dat, is, dat is een uh, vraag die, uh, die open is voor mij. Ja, daar moet ik je later over terugbellen een keer. <laughs> um, <Ja. laughs> je, je zegt eerst die vier personen, je wil naar een grotere groep. Um, een kwartier om dat allemaal te verwerken, die data. Daar, daar ben je wel even zoet mee. Hoe, hoe, hoeveel levert dat op? Hoeveel ja, indicatoren ja. heb je? Ja, dus het is, uh, je begint eigenlijk, nee, je, je, dat, dat meten op zich is, op, nou het heeft wel heel lang geduurd om dat allemaal gelijk te laten lopen, maar het meten op zich is niet het probleem, maar dan moet je, uh, dan moet je elke type gebaar moet je gaan categoriseren, je moet de, de spraak uh, analyseren, want je wil ook wel een, een wat inzage hebben in wat mensen zeggen natuurlijk, ja. Um, en, dus van nature uh, of wat er veel is gebeurd in dit onderzoek is dat mensen inderdaad zo heel, heel micro gaan kijken naar de gebaren van wanneer, um, uh, wat voor type gebaren er, er gebeuren. En dat doen wij ook. En dat, dat kost heel veel tijd. Dus alleen al voor een kwartier um, aan data kost het al, ik denk, een, uh, twee, drie weken om dat goed te uh, allemaal netjes en zo objectief mogelijk te categoriseren. Ja. Alleen we hebben wat tijd weten af te snoepen... omdat nu veel van de analyse die we doen, hebben we kunnen automatiseren. Dus in plaats van... Uh, vroeger werd gekeken aan de hand van de video... wanneer is er een piek in acceleratie in een gebaar... of wanneer is er een piek in snelheid in een gebaar. Maar wij doen het gewoon computermatig. We berekenen de snelheid van een gebaar... en uh, ontleiden, uh, um, leiden daar verschillende um, belangrijke uh, bewegingspunten uit. Ja. En daardoor is de, de snelheid waarmee we uh, dit kunnen doen... iets uh, iets uh, groter geworden. En, en als jij nu weet hè, van uh, nou, mensen spreken op deze manier, ze gebaren op deze manier, dat loopt uh, synchroon of, of niet helemaal. Wat zou je nog eventueel kunnen doen met die kennis in de praktijk? Nou ja, er zijn al, er zijn al verschillende. Er zijn wat onderzoeken geweest, bijvoorbeeld uh, um, mensen met de autisme. Uh, of die. Um, uh, ja, mensen met autisme, dat die bijvoorbeeld anders zouden uh, gebaren. En dat hebben ze ook al uh, gekeken in, terms, uh, in, in termen van uh, syn uh, synchroniciteit. Yeah. Maar niet op de manier dat wij hebben gedaan. Dus dat is vaak dat ze kijken van nou wanneer wordt iets in een gebaar gerefereerd. Dus ik kan uh, een bal uitbeelden. Maar uh, bij mensen met autisme zie je dat ze eerst een bal uitbeelden. Terwijl ze veel later in het verhaal pas te um, refereren naar de bal. En veel later is dan... Uh, dat zijn dan in termen van uh, meerdere seconden. Dus het is niet veel later. Maar ik kan me voorstellen dat we hiermee... verschillende um, uh, problemen in, in spraak... of problemen in psychopatologie... Uh, psychopathologische problemen... misschien zouden kunnen bekijken. Ja, dus er is zo, ook onderzoek zo gedaan naar mee. educatie... Ja, misschien. Ik, ik, ik ben daar zelf nog redelijk agnostisch over. Maar dit zijn wel, dit zijn wel um, onderzoekslijnen die hebben gekeken naar de synchroniciteit. Niet op het niveau dat wij doen, als dat, dat durf ik te zeggen. Um, maar ik denk dat daar veel te doen is. Ik heb zelf uh, een collega die, uh, die was geïnteresseerd in bijvoorbeeld deceptieonderzoek. En deceptieonderzoek, een uh, soort leugendetector. Ik, ik ben daar zelf een beetje huivig voor, maar ja, ik kan me voorstellen dat wanneer een mens... Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die uh, hun punt over willen brengen, misschien meer of minder uh, uh, synchroon zouden bewegen met die spraak. Maar belangrijker misschien voor mij is nog wel, is het zo, uh, er is onderzoek geweest waarbij ze ook gekeken hebben naar synchroniteit in mensen die bijvoorbeeld een, een tekst moeten leren en dan moeten, uh, um, moeten bespreken. En dat ze dan, uh, dat ze ook, dat het ook lijkt dat de gebaren meer synchroon lopen ja. wanneer ze de tekst beter begrijpen. Ja. en beter begrijpen is dan uh, gerelateerd aan een, uh, bijvoorbeeld een, uh, hoe, goed je hoe goed je het doet op een test. Ja. Dus het zou ook, een, kunnen het zou ook een, een snelle test kunnen zijn... van hoe iemand een bepaalde stof beheerst. Ja. Um, dus toepassingen. Dus dat zijn allemaal uitwegen ja, waar je misschien toepassingen zou kunnen vinden. Ja. Um, ik heb druk zitten gebaren, ik denk jij ook. Ik wil je ontzettend bedanken. Uh, en natuurlijk heel veel plezier en succes wensen met je verdere onderzoek. Dank je wel. Ja, dank je wel. Oké, okay. goedenavond. To buy her one race at a time She's Trying to be a good girl Give them what they want Marjorie's dreaming of horses I'm